Dit van der Linde met het NOS-journaal. Het aantal TBS'ers dat moet wachten op hun behandeling is in vijf jaar tijd fors toegenomen. In 2020 ging het om 49 mensen, nu zijn het er 250. Dat bevestigt het ministerie na berichtgeving van het AD. Soms duurt het langer dan twee jaar voordat veroordeelden aan hun behandeling kunnen beginnen. Volgens de vereniging van TBS-advocaten is het systeem volledig verstopt. Er wordt vaker TBS opgelegd en er is minder uitstroom. De komende jaren moeten er meer plekken bij komen. Daar is budget voor, maar het blijft volgens het ministerie moeilijk om personeel te werven. Bij een schietpartij bij Pretoria in Zuid-Afrika zijn zeker elf doden gevallen. Onder de doden zouden ook een kind van drie en twee tieners zijn. Volgens Zuid-Afrikaanse media namen drie mannen afgelopen nacht een bar onder vuur. De aanleiding daarvoor is onduidelijk.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 De bondscoach van Japan ziet kansen voor het WK-duel tegen Oranje volgend jaar vanwege de temperatuur in de speelsteden. Na de loting van gisteren is duidelijk dat de landen elkaar treffen in het zuiden van de VS of het noorden van Mexico. Daar kan het in juni gemakkelijk 30 graden worden. Japanners zijn gewend aan dat klimaat, zegt bondscoach Moriyasu. Toch noemde hij Nederland en ook de andere tegenstanders in groep F moeilijke teams om van te winnen. Het weer vanmiddag bewolkt met van tijd tot tijd buien. Het is tussen de 9 en 11 graden. Vanavond neemt de buiigheid af. Morgen opnieuw bewolkt, maar wel lang droog. In de loop van de middag en avond trekt een regengebied over het land. Met 10 tot 13 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Toen het in slaap was bezakt, en hebben dat voel in het album geplakt. Weet je nog wel, oude? Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel, oude? Het was of dat album soms kon spreken.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 Die was van Louis David's met weet je nog wel oudje, opname 1928. Het komen u weer een hoop gezellige, vrolijke, oud-Hollandstalige muziek. En ook de volgende dame, Ria Volk, geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Is een Nederlandse zangeres, presentatrice, actrice, tekstschrijver en schilderes. En we draaien het tegenwoordig elke week. Hè? Het is uh, ja. Ze hebben ooit in Zandvoort gewoond en ooit heeft uh, hier een programma gepresenteerd. Toen we nog heel lang geleden in een lokaal met de lokale omroep bij uh, de Watertoren zaten onder in de kelder. Toen wordt er nu Ria Volk met als de fluit. Tralala, Dat vrolijk geluid. Doet morgens mee ontwaken als de spotvogel fluit. <tieditie>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 Voor de orgelman en Simili. Kid het eraf, middelbare dame? Of kom u een moeilijkheid thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? Een dolken orgelman is maar een mens. De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 En u hoort u nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort, de Limburgse zusjes. Laten maar zwaaien, laten maar gaan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 Nog een jongske waas, zo van die jaar of zes. Doe ik heel van alles aan, en leid ik niks met rust. Zou die gaan het rummelken, en pak de miche Dat Daar man, doet de Ik die zet dich in het huikske. Tralalalala, tralalalala. Wie la, ja, het ja, ja, de ja, ja, ja, ja, ja, wie iedereen, een knap gezichtje en aardig kent, met om de kop een deuksje, Ik spook dan met dat beetje af op een of andere huikje. tralalalala, tralalalala. Tralalalalala, tralalalalala. Wie ik praten, wie ik ik was vol goermood. Je noemt me afscheid in de gang, ik weet het nog zo koud. Hoe ben je de schoonpapa? Je zag, met witte glaubske. Wat moet dat met mijn dochter nu, daar in dat duister hübske? Tralalalala, tralalalala, tralalalala, tralalalala. En spie Petrus, kom maar, klopt aan de deur. Daar zei de jongen: Kom doe maar in, de steigster heel groot geur. Hoe hebst toch nemen sport gedaan, er steekt niks in die buiske. Daar vroeg ik Peter Zet mij maar met een engelke in een huiske. Krolalalala, krolalalala, tralala,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 Wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet te laten staan. Bij het gaslicht in de laan, gaf ik haar toen een zoen. Op haar wipnus en een mond, Kersenmond, mond. Op haar wipnus en een kersemond En wangen als twee appeltjes rond.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 Zijn heen gegaan, en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar Wipnus en een mond. Naar haar Wipnus en een mond En wangen als twee appeltjes zo rond. Wangen als twee appeltjes zo rond. Wangen als twee appeltjes zo rond.